VVD, SGP en CDA zetten hun coalitie voort. Ze kregen bij de gemeenteraadsverkiezingen samen acht van de dertien zetels. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet geen reden om weer over te gaan op stemcomputers. Volgens het ministerie zijn de argumenten waarmee de stemcomputers zijn afgeschaft nog steeds geldig. De voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters deed een oproep om de stemcomputers opnieuw in te voeren... omdat volgens hem is gebleken dat stemmen met het potlood onpraktisch en net zo fraudegevoelig is... De politie in Drenthe slaat alarm over de vele diefstallen van airbags in de provincie. In het afgelopen halfjaar zijn er ruim 100 airbags uit auto's geroofd en de aangiftes blijven gestaag binnenkomen. Vooral airbags uit Opels zijn geliefd bij de dieven. Op de Zwarte Markt leveren airbags honderden euro's op, zegt de Drentse politie. In de helft van de gevallen van kindermishandeling stellen artsen en de jeugdzorg een verkeerde diagnose. Dat heeft forensisch arts Rob Bilo van het Nederlands Forensisch Instituut gezegd in het radioprogramma Argos. Soms wordt kindermishandeling over het hoofd gezien, in andere gevallen wordt het juist onterecht vastgesteld. Volgens Bilo zijn de artsen niet deskundig genoeg om een goede diagnose te stellen. In Utrecht gaat niemand van de eerste vijf kandidaten op de kieslijst van Trots op Nederland de gemeenteraad in. De partij won woensdag één zetel in Utrecht. De lijsttrekker zegt dat hij het te druk heeft met zijn werk. En ook de nummers twee tot en met vijf willen niet in de raad. Daarom neemt de nummer zes van de kieslijst de zetel van Trots op Nederland in. Het weer. Vannacht op sommige plaatsen matige vorst, Morgen overdag droog en zonnig. Het wordt dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.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 Stuntelucht ontwijk maar als ik zag je zeven in jouw handen knijpen, kom jij dichter bij me. Ik weet wat je voelt. goedemiddag dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Entertainment for You. Samen met mijn collega's Rudy en Roy zitten wij hier ons. om een gezellige avond voor jullie in elkaar, te in elkaar te knopen. Te kouwen. Ja, zo mag je het ook noemen. Hoe is het mannen? Ja goed, uh, Ja, het was wel een hele, ja, gewoon een hele energieke week uh, om het zo maar te zeggen. Eerst ja. natuurlijk... Uh, ja, de verkiezingen. Hè? Ja, de, er zijn heel veel landelijke partijen naar beneden geknald, om het zo maar te zeggen. Hier in Zandvoort heb je dat ook uh, kunnen merken. Behalve dan de VVD, die gewoon bij vijf zetels is gebleven. Ja, zelfs dat ik uh, bij Social Zandvoort, wat ja. ik al een keer heb verteld. Um, ja, nou, wij hebben gewoon één zetel... Uh, Één zetel. Oh, dat dus, is uh, toch best netjes? Ja, we hebben, we hebben hem gewonnen. om het homer, We ja. hebben in ieder geval die ene zetel gewonnen. Want uh, we deden voor de eerste keer mee als sociaal Zandvoort uh, met de verkiezingen hier in Zandvoort. Hé hey, Roy, oh. jij stond ook op de lijst hè? Ja, en ik heb... Uh, Hoeveel uh, stemmen heb je gehad? Oh, dat, ja. Dertien. Dertien stemmen? 13 stemmen. Je vriendin? In, en, ja. <laughs> nou, Alle bekenden? Uh, ja, in ieder geval. Het zullen vast, vast wel bekenden zijn, maar ik had de meeste stemmen in de Huis in de Duinen. Okay. Jaar thuis dus, mm. <laughs> Oh, daar kom je, dus je regelmatig dames, langs. Huis in de Duinen, heel erg bedankt voor jullie stemmen. <laughs> in ieder geval, uh, nou, dat, tot slot uh, de verkiezingen. Pascal, heb jij nog uh, afgelopen weken uh, wat gedaan? Ja, ik ben heel erg druk geweest met alle evenementen die, wij, uh, die we aan het organiseren zijn. Hè. We hebben natuurlijk uh, afgelopen vrijdag uh, Talented gehad in uh, Dansee. Of dat was gisteravond nog. Ja. Ja, Voor mij is dat weer drie dagen verder. Maar goed, er is zoveel gebeurd. Ben zo moe. <laughs> ja, en uh, we hebben natuurlijk volgende week ook uh, de Bar Battle in uh, Laurel en Hardy. Oh, ja. Donderdag. En uh, ja, daar gaat toch veel werk in zitten. Dus uh, dat hebben we allemaal... Uh, ja, daar ben ik erg druk mee geweest de hele week eigenlijk. En ja. dat was mijn week ook wel een beetje. En uh, Rudy? Nou ja, natuurlijk gisteren. Hè, het was uh, erg gezellig. Ik zat zelf in de jury. En ik heb het. Uh, als ja, EFM-er, hè? Als EFM-er. Als uh, ook een beetje. Ver, ver, ja, hoe heet het? Vertegenwoordiger van dit programma. Ja. Van dit programma. En ik vond het uh, ja, erg leuk. Ja. Hey, en verder. Ja, ik ben ook nog donderdag uh, ergens anders heen geweest. Ik ben naar uh, de CD-presentatie geweest van Danny de Munk. En waar was dat? Dat was in uh, uh, CD-winkel Fame. In Amsterdam. in Amsterdam. In Amsterdam. Die, ja. die hele grote... Ik ken die, het, ja. die, is, Dat is echt geweldig winkelen daar, hoor. Echt. Ja. Als je geld hebt, moet je daarheen gaan als je cd'tjes wil hebben. Want ze hebben echt van, van, van, van uh, twintig jaar geleden gewoon cd's. En tot nu. En nog goedkoper dan als je hem bij een andere cd-winkel ja. koopt. Maar um, ja, ik was bij zijn cd-presentatie bij van Danny De Munk. Van zijn uh, nieuwe album Dit uh, Is Mijn Leven. En uh, ja, het was gewoon heel erg leuk. Hij ja. ging naar uh, vijf nummers van de cd zingen. En... Um, ja, en daarna was er natuurlijk de Racing hier sessie En uh, al zijn Twitter-vrienden konden zich opgeven via een e-mailadres. Okay. En uh, die mochten dicht bij het podium staan en de rest mocht er omheen staan. Dus vol was vol. Gewoon. Was het druk? Het uh, was, uh, ja, dat stukje. Het was best wel een intieme sfeer, ja. om het zo maar te zeggen. En uh, het was, in, dat, in dat stuk was het gewoon, tot uh, st stamp het vol. Ja. En het was gewoon leuk. En die jongen, je ziet dat hij er weer zin in heeft. Dat in is het mooi. Zingen. Ja. ja dus uh, ja ik heb hem ook uh, klaarstaan en ik denk dat u later ja. in de uitzending zeker nog een paar plaatjes van deze nieuwe cd dit is mijn leven wordt ja, ben hij is trouwens ook gesieerd, hè met veel lief's oh. <laughs> hij heeft nu al oortjes. we kunnen ze niet zien want ze zitten onder zijn koptelefoon maar hij heeft royaltjes <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee. elke keer als hij het leest <laughs> <laughs> dat is voor me voor bedoeld toch ja, ja, ja. ze komt eraan ja wat ook misschien leuk is zo meteen deze uitzending we uh, hadden vorige week natuurlijk het gedicht hè oh ik heb een heel goed uh, achtergrondmuziekje daarvoor. Ik nou, laat heel goed trekken, bezig, want ben. we hebben vandaag een gedicht. We hebben vandaag een gedicht. En Ja, oké. Okay. Nou, Ik zal hem zo meteen laten een horen. Een speciaal entertainment for you gedicht. Oké, okay, leuk. Dus uh, ja. En uh, verder in de uitzending natuurlijk... ...Zionius, natuurlijk uh, popster Henry natuurlijk. Ja. Hij is er weer bij. En om niet te vergeten gaan we ook nog eventjes bellen met Foutloos... Dus uh, dat uh, wordt uh, helemaal gezellig hier bij Entertainment for You. In ieder geval gaat u maar lekker luisteren naar de nieuwe single van Danny de Munk. Dit is mijn leven. Steeds met de onducht op mijn gezicht. Was ik als kind altijd op straat.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 is mijn leven maar verander je niet niets meer en niets minder hoe het ook met me gaat ik blijf altijd die jongen van de straat vandaag sta ik volop in het leven geniet van alles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 En misschien wel een leuk verhaal wat ik uh, ja, kan vertellen. Uh, zoals je misschien wellicht weet, is, was, volgens mij was het vorige dinsdag. week. Dinsdag. Was de huldiging van de Olympische Sporters in Haarlem. En ik kom uit Haarlem. En de afloop uh, was van Velsen... die ging dus optreden. Die was, uh, ja, dus die gaf een optreden. Die, die van vijf of zes nummers. Maar die gozer die is echt, echt goed. Hij liet het publiek liet die mee zingen. Hij had bij uh, uh, Baby Kit Hire. Ik denk dat jullie die wel kennen. Had hij, een dansje? Had, had, had hij een dansje, het was echt, uh, echt goed. Ja, hij, hij zweept echt het publiek omhoog. Ja, he? hij doet het echt goed. Ja. Ja? Ja. <lacht> niet mee eens? Ja. Niet mee eens? Nou ja, ik heb hem uh, bij, uh, op bevrijdingspop uh, gezien ja. en toen was ik niet zo enthousiast. Ja, ik denk dat hij een stukje omhoog is gegaan. Om Oké, okay, ja, hoe lang is dat geleden? Vorig jaar. Misschien kan hij in een jaar veel groeien. Hè? Ja, ja, nou ja, misschien had hij gewoon toen zijn dag niet. Dat kan natuurlijk ook. Dat, dat denk ik ook maar, Maakt niet uit, dat is Pascal zijn mening En onze mening is weer heel anders <laughs> Het kan allemaal hier uh, En uw mening is natuurlijk ook hartstikke belangrijk Gaat u even naar www.entertainmentforyou.tk En daar vindt u onze Hives pagina En wordt lid, wordt vriendjes met ons Dat is altijd leuk Ik heb net eventjes ook de foto uh, die wij hebben gemaakt Bij Danny de Munk eventjes op die Hives gezet natuurlijk. Dan kan u natuurlijk zien Hoe gezellig het daar eruit zag Ja, ziet er leuk uit met z'n rode oortjes. <laughs> Met z'n rode oortjes. Vanaf de eerste dag, de eerste lach, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur en haute cultuur en zo is er geen een. Oh, meisje van oefen. Ha Mike en Colin, aankomende donderdag live zijn ze hier in Zandvoort uh, in Café en Hardy tijdens de Bar battle, die georganiseerd is door On Air Events. Yep. En uh, daarin zijn ze, dan, dan komen ze live optreden, dus uh, zorg dat je erbij bent, want uh, dat gaat gewoon gegarandeerd een groot feest worden. En dat allemaal belangeloos hè? Ja, ja en we hebben we ook Alfred Schrieks, die komt ook langs. En Ron Leon. Ja, ja en uh, wie weet ook nog wel een surprise act, maar daar zijn we nog druk mee bezig. <laughs> dat blijft een geheim. Ja, ja, er is een uh, ambassadeur hè, voor uh, Stichting Doe een Mens. Okay. En uh, ga, ik ga niet verklappen wie dat is. Nee, want anders is het zo meteen zo lullig. Hé, hey, ik kreeg net een sms'je waar Frizzle is. Oh ja. Twizzle. Twizzle. Ja, de dames die konden vandaag tot half één Dus wij zijn vanmorgen lekker met ze uh, uitgebreid gaan brunchen. <laughs> ja, dat was wel heerlijk. Ja, dat was wel gezellig. Ja, was hè? Ja. En daarna zijn ze weer gegaan. Dus uh... Nee. Dus, uh, geen, uh, frizzle, uh. Het was geen Frissel. Het was geen Frissel, het was Twissel. Nee, Twissel die... Uh, ja, ze komen binnenkort, dat hebben ze beloofd. Dus uh, daar gaan we ze gewoon aan houden. Tuurlijk. En, en uh, misschien kunnen we ze straks even bellen. Ja, dat lijkt me een goed idee, toch? Ja. En dan zeggen we, we dat kijken, ze moeten even... komen de volgende keer. We zijn op zoek naar ja. de Pamela Anderson, dus uh, ja. Oh, ja, nou, maar ze, ze, zijn ook, ze hebben een eigen cd uit ondertussen. Ze zijn bij Live and Cooking geweest. Okay. En het is gewoon, uh, het live zijn, for you. Live for you, bedoel ik. <laughs> en uh, ja ze zijn gewoon wel bekend aan het worden. En uh, daar moeten wij natuurlijk bij zijn ja vind dat zit ik, vind ik, dat ik uh, zeker weten. Henry zou wel vast wel even een beetje balen, want hij zou speciaal vandaag <laughs> luisteren hè, om ja. naar die meiden te luisteren hier in de studio. Want dat zou wel één gigelbol uh, worden, zei hij. Uh, maar ja, dat, uh, dat zit er uh... helaas niet in Henry. Nee, Henry. <laughs> We hebben je zo meteen vast wel even natuurlijk een tweede uur bij tijdens shownieuws. En uh, ja, blijf lekker luisteren naar uh, entertainment for jullie hier op CFM Zandvoort. Heeft u een reactie voor de redactie? Dat kan natuurlijk altijd www.zfmzandvoort.nl ver Ja, vertel mij. Nee joh, laat maar gaan. Nee, nee, je mag van mij wat vertellen. Mag ik jou, mag ja. ik jou wat vertellen? Vlug je hard. Oh, je hart. Ja, we, we, hebben, we, hebben, we hebben de 4000ste afdeling van af, aflevering van Goede Tijden, Slechte tijden niet gezien. Is dat die aflevering nee, waar... Nee, uh... wij zaten daar, hè? Ja, ja. en ik heb echt ook helemaal niks gehoord... Of er nou door je do do zijn weten. gevallen. Ik wil het ook niet weten, want ik ga vanavond terugkijken op internet. Oké, okay, ja. Jullie ik zit... volgen het ook echt? Ik nou ja, de laatste tijd uh, wel. <laughs> wel een beetje, ja. Sorry, <laughs> ik, ik, ik volg het al. Nou, sorry. Er zijn heel veel mensen hier ja, tegen. Maar, <laughs> ja. maar ik volg het al gewoon vanaf kind of aan. Oké. Okay. <laughs> echt? Ja, en de 4000ste. Ja, ik ga toch kijken vanavond. Ja, ik had wel graag een Tuzinski erbij willen wezen. Ja. Ik ook. Ja, er zijn nou, meer mensen die dat willen. Wie weet, Rudy gaat achter de kaartjes <laughs> voor Ik had ook keer. graag dat staatslouterij gewonnen vorige maand. Maar ja, dat was ook niet. Zou het er ook niet in, nee. hè? Nee, nee, graag. nee. nee, nee. Oké, okay, we gaan lekker luisteren naar het plaatje, want dat hoort ook yes. op de radio. U luistert nog steeds naar Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Ik open mijn ogen en zoek om me heen naar iets dat ik herken.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 Is de regen van woorden in het wind om stil te staan? Ver is de Dat was Marco Bussato hier op CFM Zand? Wat was, hij, wat was hij snel afgelopen, dat nummer? Nou, dan bel je naar Marco Bussato. zeg je... <laughs> ik wil een heel andere versie. Je gaat nog een stuk erachteraan spelen. <laughs> Even instrumentale uitvadingen. Ja, ja. Ja. ja, dat is wel heel mooi, vind ik altijd. Maar in ieder geval, uh, we gaan snel van Marco Bezato naar over naar iemand anders. En dat is... Uh, ja, ze zijn bekend van uh, waar ik ga. Uh, zomer, zomer. En nu een nieuwe hitje natuurlijk. Uh, ja, doe wat je moet doen. En dan heb ik het over niemand minder dan foutloos. En ik heb Jeroen van Foutloos aan de telefoon. Goedenavond, hey, uh, middag Jeroen. Oh, hi, hi, Tijd hi, hi. geleden. Ja, dat is alweer een tijdje geleden inderdaad. Volgens mij was Kika voor het laatst. Ja, toen, uh, tussendoor zijn jullie nog wel heel even binnengekomen. Ja. En, en uh, ja, om een CD'tje af te leveren en toen ging je weer. Ja, toen waren we op eigen privé, zeg maar, waren we in ja. de buurt uh, om allemaal een beetje ook de zomer te vieren. En uh, dat daar kan je heel goed eens al voor doen. Dus dat, uh, ja. dat doen we dan ook graag. ja. ja. Dus dat liedje van jullie, zomaar zomaar, past wel een beetje bij Zandvoort, toch? Ja, ja, nou ja, daar hebben we ook natuurlijk beelden van de clip en zo zijn ook op Zandvoort opgenomen. Dus dat, ja. Uh, ja, dat hoort er ook allemaal een beetje bij terwijl we zelf ook aan het strand wonen. Maar ja, dit uh, is toch, iets meer, uh, ja, toch wat meer uh, ja, voor ons al in het buitenland, zeg maar. met meer toerisme en zo, dat is wel wat gezelliger. Ja. Hoe gaat het met Foutloos? Ja, goed, we hebben nou, wat je net al over gezegd hebt, de, de, de derde single. Die uh, is in december uitgekomen. Maar ja, dan uh, moet je maar even kijken hoe dat uh, natuurlijk aanslaat. En toen was net Ramsey Jaffi ook overleden. Dus daar werd er heel veel aandacht aan gegeven. En uh, de, nou, die top 2000 en zo was daar. Dus, uh, hij is nog steeds op Team FNL te zien, geloof ik. Nu uh, acht, negen weken. Leuk. Dus dat, uh, dat is nog steeds leuk te zien. En we zijn heel erg druk bezig op dit moment uh, met het album. Alle tracks zijn opgenomen. Uh, op dit moment worden ze ook gemixt. Uh, daar zal ook nog een single uit gaan komen die dus voor het album uh, zeg maar uh, uitgebracht gaat worden. En dat is het, uh, waarschijnlijk het nummer Vrede. En dat heeft ook een beetje te maken met uh, nou, alle toestanden om je heen. Uh, ook met, met uh, richting 5 mei. Uh, natuurlijk de val van het kabinet dat heeft natuurlijk ook met kant te maken en dat soort zaken. Dus eigenlijk ja. is het een keertje van nou laten we nou maar eens eventjes een keertje... Een beetje proberen tegengast te geven, want iedereen die loopt elkaar maar gek te maken. En het is nu weer tijd om even wat anders uh, te laten horen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. En we zijn uh, een paar dagen naar uh, Ierland geweest, Van daar wordt je gemixt. Uh, het album, omdat we daar een uh, hele goede vriend hebben zitten die dus uh, in, in die wereld zit. En uh, nou, dus dat gaf bij ons ook een gelegenheid om even lekker in de, de bergen van Ierland te gaan zitten. Om uh, de eerste paar uh, tracks, uh, zeg maar, de eerste mixen te beluisteren. En uh, nou dat, klinkt, dat gaat helemaal gek uh, klinken. Dus we hopen zo, uh, zo rond uh, tegen de zomer aan tot het album er dan helemaal is. En dan, uh, ja, dan is het eerste album van daar. Dus het gaat heel erg goed. Ja, dat klinkt heel erg goed. Ik ben, ik ben alleen benieuwd, uh, ga, is het uh, album volledig Nederlandstalig? Ja, ja, ja, en, ja. Jullie blijven in de Nederlandse hoek? Dat blijven we, dat blijven we doen, omdat... Uh, ja, weet je, als je uh, en, en Engels en Nederlandstalig op één album gaat zetten, dan uh, worden de mensen ook weten ze ook niet meer waar ze naartoe aan toe zijn. Wat is nou foutloos? En uh, ja, dit, dit, dit is wat wij. Uh, we hebben zoveel inspiratie, we hebben een heleboel nummers. Eigenlijk te veel om op één op het eerste album te zetten. Maar we hebben eigenlijk al voor, uh, voor het tweede album uh, hebben we ook alweer materiaal. Dus dat gaat heel erg hard. En uh, het gaat ook op ons op manier wanneer wij denken van, nou, uh, dit is goed. Uh, we, we steken er heel veel energie in een tijd, omdat we niet iets zomaar willen neerzetten. Het is het eerste album, maar ja, daar hebben we ook wel de, de tijd en energie uh, in gestoken. En ook bijvoorbeeld Maurice die dit allemaal mixt. Dat, uh, ja, dat, dat gaat heel erg goed klinken. Ja, helemaal naar Ierland. Dat is, uh, dat is niet even een kleine stap. Nee, Ik nee. Ik bedoel, maar... er zijn een heleboel producers hier in Nederland en... Uh... Dat klopt, maar als je, wat het is, uh, wij hebben iemand, uh, dat is een, uh, iemand die dus in de professionele muziekwereld zit. Die komt bijvoorbeeld bij Prince thuis en, en dat soort dingen. En die maakt iets met Marcus Miller op dit moment bezig. Oh. Heeft hele goede oren, maar er is al een, een, een vriend van, van, van, die ken hem al een jaar of 18. En als je muziek maakt en je hebt een liedje geschreven, dan wil je het ook aan iemand geven die het gaat mixen. Die begrijpt wat je gedaan hebt en niet omdat... Uh, ...dan ineens allerlei rare dingen zeg maar, do doorheen gemixt worden die er helemaal niet in thuis horen... ...omdat ze bijvoorbeeld dan uh, denken van nou dat vind ik wel gaaf. Dan wordt eigenlijk je, je kindje wordt eigenlijk een beetje verminkt. En uh, daar hebben we in het verleden in met Engels projecten Project hebben we daar nog wel eens wat ervaring mee gehad. En als je het iemand geeft waar je ook met had kan zeggen van nou die, die, die, die, die kan alleen maar meerwaarde toevoegen... ...dan doe je dat het liefste... En uh, ja, je geeft toch uh, iets. Ja, je creativiteit geef je even aan een ander. En dat moet je met een goed gevoel doen. Vandaar ook dat we dat. Uh, ja, en, uh, Maurice is ook een stukje foutloos, zeg maar. Dus, uh, <laughs> ja, ja nou, maar het klinkt is belangrijk. Ja, nee, maar je hebt ook helemaal wat je zegt. Dat is ook een, ik vind het een heel sterk argument. Hebben jullie niet te lekker de Wild Rover in het Nederlands gecoverd? Als je toch in Ierland zit? <laughs> nee, nee, nee. Nou, we hebben wel. Uh... Echt een, uh, nou we hebben, dat, dat zal je later wel merken op het album, een hele diversiteit aan, aan nummers. Ook wat je een beetje gewend bent, maar Ed zingt uh, natuurlijk ook. En dan kan je bijvoorbeeld in waar ik ga horen en doen wat je moet doen. Dan zingt hij bijvoorbeeld de tweede coupletten. Maar uh, hij heeft ook hele, hele, uh, hele tracks, bijvoorbeeld Vrede, dat uh, heeft hij uh, gezongen. Omdat het heel goed bij zijn stem ook past. En uh, ja, dat is ook foutloos en er zijn meerdere... Uh, tracks waar Ed ook op zingt. En dat gaan we net zoals, ja, bijvoorbeeld uh, Het Goede Doel doet het en De Dijk uh, de, van, uh, van Dikhaard. Doe maar, ja. Doe maar, doe het ook. Dan heb je Ernst Jans en, uh, en, uh, en die vrienden natuurlijk, die samen zingen. Nou ja, dat, dat, dat werkt bij ons ook, want Ed heeft een heel andere stem dan dat ik heb. En ja, soms heb je van, goh, volgens mij is dit nummer veel beter voor jouw stem. En nou, dan, dan klopt dat meestal ook zo. Dus je krijgt een hele leuke variatie uh, op het album. Wel echt allemaal foutloos. Het klinkt ook echt helemaal foutloos. Maar daar uh, <lacht> hebben we zelf ook heel veel plezier aan gehad om het op te nemen. Dus dat uh, hoop ik dat jullie straks terug gaan horen. Ja, ik ben heel erg benieuwd geworden ja. na, na jouw hele verhaal. Ben ik toch wel erg benieuwd naar, naar het album. Dus ja. uh, wij gaan hem afwachten. In juni komt hij uit, zei hè? rond juni. Ja, dat... Ja, er zijn natuurlijk, uh, kijk, je hebt natuurlijk ook een stukje afstand uh, met, met het mixen. Maar goed, dat is ook weer een uh, voordeel. Uh, ik hoop dat we inderdaad dan een, uh, helemaal fysiek hebben. Daar, gaan we, daar zijn we hard voor aan het werk. Maar uh, ja, je weet nooit. Uh, ik, ik weet in de muziekwereld dat er niks anders. Uh, <laughs> Is dan gewoon, als hij de daadwerkelijk is, kan je zeggen dat hij er is. Want het is een hele rare business waar je uiteindelijk in zit. En er zijn zoveel factoren die uh, waar mensen weer met meningen en dan, uh, bijvoorbeeld, uh, labels die bijvoorbeeld dan, uh, de, de CD's bijvoorbeeld, die zijn fout geperst. Dat kan allemaal gebeuren. Ik heb het allemaal al een keer meegemaakt. En uh, ook met grote projecten heb ik wel gehoord. En dan zijn er zijn bijvoorbeeld live-opnames geweest. En uiteindelijk zit er een. Een hoogfrequent iets, bijvoorbeeld ja, dat is helemaal technisch, maar waardoor je alle partijen kan weggooien. En er moet een heel nieuw concert opgenomen worden, zelfs op het hoogste niveau. Dus ja. Dat, dat, ja, dat, dat moet je altijd maar af, afwachten. Maar we gaan er in ieder geval voor dat die eind mei, uh, zo in juni, dat die er moet zijn. Oké. Okay. Dus, uh, daar nou, werken we het voor. <laughs> ja, wij gaan, wij, gaan, uh, wij gaan er in ieder geval naar uitkijken. Ik heb ook begrepen dat uh, jullie uh, single die nu uh, draait, uh, dat die klaar staat. En uh, die gaan we dus ook voor jullie draaien. En uh, ja, zodra het straks het album uit is, gaan we zeker weer contact met jullie zoeken. Want eh, uh, hey, misschien dat jullie een keer uh, met jullie hele hebben en houden deze kant op kunnen komen om een nou, stukje tuurlijk. live te doen in de uitzending. Ja, ja, ja we, we weten de weg nu al hè. Ja, precies. En anders steek ik er veel af. Komt het helemaal goed? Ja. Nou, ik hey, bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan joh. En uh, nou, heel veel plezier uh, ook, ook met, uh, met, met de uitzendingen. Ja. En uh, bedankt ook voor het bellen. Oké, okay. Bedankt. Hoi. Ahoy. Hoi. hoi. Nou, dit is het dan, hè? Ja. Je kunt de slaap niet vatten Ligt te draaien in je bed Probeer morgen in te schatten Vergeet je plannen, want ik weet dat Hoe zeer je ook op je telepast De nieuwe dag altijd verrast Nu voeg je in gedachten Zodat niemand je hoort wat jij verwachtte, volledig ontspoor Sta op en ga door, ze krijgen jou niet klein En morgen zal alles toch weer anders Werken voel je goed, maar doe het nu. Denk niet aan morgen. Hey.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 We shared a business. We both followed our dreams. Confidently, so ambitious. We stood for the same belief. Now you're being suspicious, constantly avoiding me. And I don't understand it because you could always count on me. Promises will crumble in our friendship's starts to fade. And now it's time you realize your so it'll be. Shaw, it gets better. En ik vind hem lekker. Hoor. Het, het ja, iedereen staat zwingende plaat. Ja, het is hè? ook echt een typische Rudy-plaat. Echt typisch? Ja, <laughs> het ik is wel. echt een typische Rudy-plaat. <laughs> ja. Het is allemaal een beetje deze stijl. Dat is jouw smaak. Dat ja, is wel duidelijk. Dat is wel zo, ja. ja. Nee, daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. Maar dat maakt niet uit. Nee. Iedereen heeft zijn mankementen. Ja. Hey. <laughs> Je weet wie het zegt, hè. Als het nou iemand was met zijn volle verstand, dan zou ik me zorgen <laughs> maken. Nee, maar als jij het zegt, maakt me niet uit. Nee, hey, precies. Misschien nog een klein uh, leuk show nieuwtje. Het was wel de week van Patricia Pai, hè? Mm, Vertel. Patricia Vertel. Pai, bitterballen. Oh, ja, ja. Ik heb het gezien. Dat ze die bitterbal op die journalist was het, hè. <laughs> ja, dat bitterbal op een journalist een kop kapot geslagen. Uh, ja, ze heeft het wel een je... beetje hoog in de bol, hè? Ja, dat vind ik ook altijd. Patricia is wel een aardig mens. Maar af en toe kan ze wel eventjes... Uh... Echt een ja, uh, een, beetje, een raar beetje, bitchy, beetje bitchy zijn. Ja. Maar verder hè? is ze wel heel erg aardig. Ik, ik, ik uh, heb haar wel eens een keertje gezien. En toen was ze gewoon heel erg aardig tegen de fans, tegen de mensen om erheen. En uh, ja, op de tv lijkt het soms misschien anders. Maar in het echte uh, valt ze reuze mee. Ja. Maar ja, ik hoef geen bitterbal op mijn hoofd hoor, als uh, journalist. <laughs> <laughs> nou, ze vond het onbeschoft, wat idee. Ik weet niet wat idee hoor. Ja, iets met uh, Adam Curry had dat wow, te maken. Ja. En uh, een verhaaltje, een dingetje. Je kent het allemaal wel, hè? Afrekeningen. <laughs> en toen kwam Bassie er ook achteraan. Hè? Die had ook uh, al. Uh, ja. Het schijnt dus dat die uh, journalist schuld bij Bassie had van Bassie en Adriaan. En ja, en dat gaat zomaar door en door en door, hè? Altijd weer met het uh, shownieuws. Ja. Oh, <laughs> ik ben met... trouwens wel een goede. Nee, die, die, ik... ga, die ga ik vanavond meteen benaderen, Bassie Ja? Ja. Die gaan we een keer in de uitzending Bas van Toenreten, ja, ja. Die, die hebben we al een keer gehad. E, he, toen ja, je ja. Je ja, ik heb echt heel heel lang Niks gehoord van uh, Adriaan. Ja, Adriaan maar Adriaan is, uh, heeft een. Uh, Geëmigreerd. Adriaan, beetje, Adriaan uh, heeft een. Uh, ja, heeft kanker gehad, hè? Oh, oké. Okay. En uh, ik denk dat hij uh, nu ja, gewoon dat echt dat helemaal hij... zijn teruggetrokken leventje heeft. Hoe oud gepakt. is hij? Ik denk dat ze allebei al dik uh, in de zestig zijn. Ja, ik het ook, ja. Dus die zijn al uh, vanaf 1975 <laughs> bezig met uh, wat ze doen. Dus uh, nah, die zullen wel al dik ja. in de 60 zijn. Maar die zijn ook al dik binnen hoor. Ja, ja, ja. Tot... Ze, ze, ze kunnen nog steeds leven op hun... Uh, op hun uh, op hun, uh, in, ja, op hun shows. Dus dat is alleen zo jammer dat ik laatst met mijn vriendin ook over... Als je dan kijkt... Vroeger had je Basie en Adriaan en nu ja. uh, uh, uh, nog eens wat uh, van die serie. die de, clown. Pipo Pipo de clown. clown. En tegenwoordig uh, is het... Uh, ja, ik kan het niet eens <laughs> meer <maar> uitspreken. <laughs> ja. die, die televisieprogramma's waar kinderen naar kijken. SpongeBob en ja. al dat soort dingen. Ik denk nou ja, vroeger was dat toch heel anders. Hey, en dan je, dan merk je toch wij, dat je wij, oud wordt. Wij hadden het eentje terug uh, toen ik uh, Roy Air nog... Uh, in het begin van Royal Air hadden wij... Uh, ja, de kinderhit... om het zo maar te zeggen. Of, of in ieder geval... de kinder TV tune ja. Of de tv-tune deden we altijd. Dus we gingen altijd... een tv-tune draaien in onze uitzending. En dan hadden we ook inderdaad... dat soort programma's, zoals Telekids Pipo de Klauw, en de Smurf, uh, ga zo maar door. Ja. Dat was wel een leuke item altijd. Ja, de Smurven, die heb ik toevallig laatst weer een keer zitten kijken. Kan... En dan zit je gewoon echt als man van 28 naar de Smurven <laughs> te kijken. En, en toch is het leuk. Het leuk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar Totally Spice vind ik wel weer leuk om naar te kijken. <laughs> totally Spice. Nou ja, ik heb, ik, ik, uh, de, de kleine van mijn vriendin die, uh, die, uh, die, die kijkt programma's en dan denk ja, je bij ja. jezelf, jongen, wat is dit? Dat, ja, maar het is nieuw en, uh, en we moeten met de tijd mee, hè. Tele ja, nou veel, de teleturbies uh... zijn ook tegenwoordig weer helemaal uit. Ja. Dat zie je ook bijna nooit weet meer. Je nog, schijn, schijn die, uh, <laughs> weet je dat nog niet? Met de teleturbies, Die knuffeltjes, dat is geen gif in die buikjes te zitten. Weet je? Dat was het nieuws toen de tijd. Toen ik sure, op de kermis yeah. liep, mocht ik dat knuffeltje niet, want er zat gif in dat buikje. Ik ja Jij bent dan van een generatie, ja. Ja, jullie zijn allebei van een generatie Maar je had jongen. ook zo'n zo draaibol met een soort van water en er zaten glitters in. Dat bleek dus ook uh, giftig zijn, Scooby-doo touwtjes. Ja, ja dat zou ook giftig zijn. Koude... Ja, maar dat is alles, hè. overal waar je op, kou, op plastic gaat kouwen. Dan, dan, dan, ja, dan ja, nou, dus dat... hou nou maar eens op met dat die microfoon <laughs> zit te kouwen, want dat is niet goed voor je. Hé, <laughs> hey, we gaan even naar muziek. Dat is <laughs> misschien wel een dat goed is, idee. Uh, dat is gezellig hier hè? bij Entertainment View. Blijf lekker luisteren. En dit is nieuw Eten. Is dit nieuw? Apposits, een beetje populaire muziek. Ah, oké, okay, ja. Ze dus doen het goed, een nieuwe album komt uit, en dit is hun nieuwe single, Licht uit. Ik ah. gek van de sleutel, ik echt uit mezelf, vandaag de duivel, die Hij weet, ik luister graag, wat hij zegt, dat maakt me blij. Heb er een ekelaar, om echt zo normaal te zijn, dus ik doe met de man, en Lach. met de duivel. Niks is verleidelijk. je nee toch doe ik het in klacht met de duivel. En ik heb morgen vastbijt. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar scheid de duivel weer zich Boe, je kent me toch, doe strictly butt Ben een animal, haat dit En ken je mij niet, Van de feest staat Plus 15, en oh ja, dat is mijn Weibie, die een min 30, ding, lekker Voel me losjes, ik ben strak Naar de wc, ik heb op Gele dakken, gaasje butt, lik je Kristal of putje nap. voel de liefde Doe me Half after party In de 301, lowlands Magneetpaar, in de caravan, omdat ik Yes, ik ken, zie, gaat uit Vannacht, we brengen Ik ben een pas, beun, house, in de house, in de luxe of net ernaast Zin in jou, zin in mij, doggy, kom maar in mijn bij mij Oké, okay. dag, in de para, elke dag, ach, vier, alcohol, ik heb blik. Ik heb een Jackie Cola, sterke dank. maar met mijn twee zandbroeken maak ik werken van. Ik ben een Siebel, laatste de, de Susie Wong Nike Fresh geen Louis Vuitton. Zim me niks, dan drink ik veel. Maar is het dankje gebleven in mijn keel? In de paradijs om een glas op twee Whisky wordt aan een facto pace. Mijn ogen hangen en ze lopen langs. de dik, zijn en ze zeggen hooi in de tong. In de paradijs om een glas te zien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vind. Ik ben een boer en ik heb een racht gesteven. Waar er vandaan komt, denk je van mijn pas misschien. Zicht gaat uiteindelijk vannacht. Nou, nou, nou, we brengen het dat is Nieuws van opposite stad. Licht uit. Wat een herrie zeg. Vond je het herrie? Nou, we <laughs> hadden net over mijn stijl. Ik hou hier ook van. <laughs> nou, maakt niet uit. dat is jouw rondje. dan. En uh, over een rondje gesproken. Uh, ja, ik, nogmaals, ik ben bij uh, de, de cd-presentatie geweest van uh, Danny de Munk. En uh, dat plaatje <laughs> is niet voor nu, uh, Rudy. Nee, die hey, moet je hey, bewaren ik voor het, het gedicht. Wat vertellen. Dat, dit gaan we dus voor het gedicht doen, hè? Ja, ja. ja? Oké, okay, okay. dan stoppen we er nu mee. Vert ah. Ga verder. <laughs> jongen, jonge, jonge. Oké, okay, maar in ieder geval over een rondje gesproken. Um, ja, ga ik het dit keer over een kontje hebben. Oeh. Ik ben uh, van de week uh, in ieder geval naar de CD-presentatie nogmaals geweest van Danny de Munk. En uh, ik we zullen vandaag zeker wat vaker Danny de Munk draaien, want zijn album is uh, van de week ook uitgekomen natuurlijk. En uh, ja, daar had hij een liedje, Kontje. Dat, die staat op nummer 6 van uh, zijn CD, uh, Dit is Mijn Leven. Ja. En um, ja, het gaat... hij wil graag het Nederlandse lied zoals het was, hè, met die Amsterdamse klank uh, wil hij weer uh, terugbrengen in zijn muziek. Ja. En dat uh, doet hij uh, zeker met heel veel leuke dingetjes. Ook over Amsterdam zingen en ga zo maar door. En uh, toen, het was ook over kroegen, hè. Dus um, hij zegt van, uh, ja, de volgende plaat uh, was eerst de bedoeling dat dat rondje ging uh, heten. Ja. En um, toen zei, ze, zei hij zelf en zijn platenmaatschappij van, ja jongen, maar je, schrijft, je, je zingt al bij Neonlicht, die op nummer 2 staat van de cd... Uh, ook over een rondje en over de kroeg en ga zo maar door. Ja. Dus ik vind niet dat je weer een nummer over een kroeg uh, moet uh, gaan uh, brengen. Nou, wat bleek dus, in dat nummer ging het ook over een kontje. Dat je, over je met je kontje moet zwaaien. <lacht> dus het rondje is kontje geworden. En daarom moet ik u zeggen, hij staat klaar. Ja, dan gaan we meteen draaien. Dit is het kontje. Ga maar lekker zwaaien met uw kontje!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 Yeah